Mark Hokke met het NOS-journaal. De aanval gisteren in een voorstad van Parijs... waarbij een dode viel en twee mensen gewond raakte... wordt nu toch beschouwd als een terroristische aanslag. Gisteren meldde de politie nog dat de dader psychiatrische problemen had. Hij is onlangs tot de islam bekeerd... maar stond niet bekend als geradicaliseerd... Nu is gebleken dat de man van 22 zich wel degelijk op de aanslag heeft voorbereid... en dat hij bij het steken meerdere keren Allahu Akbar, God is groot, heeft geroepen. In zijn tas zijn boeken gevonden over salafisme. De man is gisteren in Parijs direct na zijn daad doodgeschoten door agenten. Op twee plekken in de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn raketten neergekomen. Het gebeurde onder meer in de zogenoemde groene zone in het centrum... waar regeringsgebouwen en ambassades zijn gevestigd.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 Volgens NS is het zeldzaam dat wielen zo erg beschadigd raken. De ontspoorde trein was onlangs nog onderhouden. Uit voorzorg worden daarom alle 49 treinstellen van hetzelfde type extra gecontroleerd. ProRail is ook morgen nog bezig met herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Den Haag. Bij de jaarwisseling zijn meer mensen gewond geraakt door vuurwerk dan het jaar ervoor. Volgens Veiligheid NL blijkt uit zijn jaarlijkse onderzoek dat bijna 1300 mensen gewond raakten zijn er zo'n honderd meer dan een jaar eerder. Meer dan de helft van de gevallen ging het om omstanders die slachtoffer werden. Het weer, het blijft grotendeels bewolkt. Alleen in het noordoosten komen vannacht brede opklaringen voor. In die gebieden daalt de temperatuur naar iets boven nul. Met bewolking wordt het niet kouder dan een graad of vijf. Morgen overdag blijft het bewolkt met maar af en toe wat zon. Het blijft ook grotendeels droog en het wordt een graad of zeven. Dit was Tennoes.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 ZANG you put me through. This is intense. Global house vibes with DJ Malzo.